5 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn de herdenkingen begonnen... van de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Vandaag precies 25 jaar geleden. In de hoofdstad Kiev is vannacht een speciale kerkdienst gehouden. De explosie in de centrale in 1986... en de gevolgen daarvan kosten tussen de 10.000 en 100.000 mensen het leven. De ramp in Tsjernobyl is het grootste kernongeluk uit de geschiedenis.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 Het weer, het is helder, de minima liggen rond een graad of zes. Overdag vrij zonnig, in de middag ook wat stapelwolken. Het wordt 14 graden op de wadden tot 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, goedemorgen, dames en heren. Het is uh, net vijf uur geweest. We konden naar het nieuws luisteren. En als u net wakker wordt, nogmaals een hele goede morgen. Ik hoop dat het een mooie dag voor u wordt. Wij uh, zijn nog bezig met de nacht opheen en uh, wij zijn ook uh, lekkere muziek aan het draaien voor u om bij wakker te worden. Voor uh, het journaal draaiden wij nog Ray Charles en Nora Jones. Een bijzonder leuk en mooi wet. Here we go again. En uh, daarvoor, uh, of daarna draaiden wij nog uh, Solomon Burke met Don't Give Up On Me. Ook zo'n klassieke mooie plaat. We gaan nu verder met Daryl Hall en John Oates' Man Eater. to so know yeah. Zo, dat zijn dan van die lekkere platen ook weer om de dag mee te beginnen. Joe Cocker, The Simple Things, word je daar vrolijk van. En uh, het andere plaatje, dat is uh, ja, qua thema niet zo heel vrolijk... maar ik word wel altijd vrolijk van het melodietje. Dat is Tim Finn met A Fraction Too Much Friction. There's a fraction too I'm doing the and Got to get away from here. real fast enemy is breathing down my neck. Trying to grab a hood and make me real Hot on my tail, trying to make me feel. Trying to take the wind up out of my sail. Trying to roll me off this road. It never rains in Southern California. Maar ik heb even de buienraden erbij gepakt. Maar uh, in Nederland uh, ook nog bar weinig regen. Ik zie hier en daar een paar stipjes van wolken. Maar volgens mij hebben we weer een mooie dag uh, voor ons liggen. En daarvoor, uh, dat was trouwens uh, Albert Hammond. It never rains in Southern California. Daarvoor draaiden we Sean McDonald met, uh, Sean McDonald met Ice Forward. En we gaan nu een praatje draaien. Dat, vind ik, dat, dat brengt mij dan weer terug naar mijn middelbare schooltijd. Dat is The Bug van Dire Straits.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 Sick the. Clark was dat met uh, Too Soon to End. En daarvoor draaiden wij de Bug van Dire Straits. En Ellen uh, Clark was trouwens uh, in samenzang met Diane Birch. Dat is een mooie, mooie plaat. 2010 is die uitgekomen. Ik hoor hem eigenlijk, uh, ik hoor hem nu eigenlijk voor het eerst. Maar ik denk dat we hem maar eens vaker moeten gaan draaien. Uh, wij gaan uh, naar de rubriek Focus op de wereld. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, goedemorgen met, uh, bij de rubriek Focus op de Wereld. En dat is uh, altijd weer mooi om eens even met mensen te spreken... die in hele andere oren vertoeven. Om te horen waar uh, zij zich mee bezighouden, waar zij zich druk over maken. We spreken vanochtend met Hanneke van Dam in Mongolië. Goedemorgen, Hanneke. Ah, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij bent, uh, jij bent in ieder geval aan de lijn. Wij doen ook nog erg ons best om uh, Israël aan de lijn te krijgen. Metafloor. Ja. Maar ik blijf daar een beetje in een, uh, in een voicemail uh, zitten. Dat is altijd weer interessant. Zo'n Israëlische voicemail hoor je eens wat anders. Uh, maar uh, onze technicus uh, is uh, druk doende om te kijken of we, daar nog, uh, of we die nog te pakken gaan krijgen. Dan, uh, dan komt hij er later gewoon gezellig bij. Maar Hanneke, ik ga eerst eens even met jou praten. Jij zit in Mongolië. Ja. Ik weet je, dat is voor mij ja, toch inderdaad. altijd zo. Dat is voor mij zo'n land. Daar kan ik me nooit zo heel veel bij voorstellen hoe, hoe, nou ja, hoe de omgeving eruit ziet. Misschien moet je het wel heel vaak uitleggen, maar. Waar woon jij? Woon je in een dorp of in een stad? Ja, ik woon in het dorp Oendegaan. Dat is uh, 330 kilometer van de hoofdstad verwijderd. Ja. In uh, Nederland zouden we dat, uh, ja, hier noemen ze dat de provinciehoofdstad, maar het is werkelijk een dorp. Weet je wel, één hoofdstraat. Een paar sleds. Veel mensen wonen nog in die witte ronde nomadententen. Oh joh. Ja. Ja. En is daar... Uh, uh, want we zitten natuurlijk op Radio 1. En ik vraag altijd een beetje wat het nieuws voor de dag is. Maar is daar ook echt nieuws van de dag? Um, ja, er komt elke dag hier op tv uh, lokaal nieuws. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar uh, weinig naar kijk. Omdat het eindeloos uh, pratende hoofden zijn. Dus ik... Ik krijg meestal een korte samenvatting. Weinig, weinig... Maar, uh, ik kan, gelukkig zelf heb ik uh, Duitse wellen, uh, dat ze Duitse zenden... waardoor ik een beetje op de hoogte kan blijven oh, ja. van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want dat uh, krijg je hier niet zo uh, te horen anders. Nee, nee. En uh, is, er, is er op dit moment ook echt Mongols nieuws? Nou ja, wat ik weet op het moment is dat mensen blij zijn dat er een grote goudvondst... Is gedaan. Er zijn in dit land veel bodemschatten. Ja. En dat Mongolse uh, Mongoolse burgers nu allemaal een aandeel krijgen. Van, uh, dat ze zeggen, nou dan uh, is dat een, uh, een winst voor jullie allemaal in de toekomst. Ja. Dus dat uh, is wat momenteel mensen bezig houden. Maar er wordt daar dus er is dat goud gevonden. Aan gaat. Maar, maar dat, wat er nieuws aangaat. Wat zeg je? Net, ja, sorry, de, de lijn is wat langzaam. Er wordt dus goud gevonden... En dan zegt de overheid van... nou, dat is van ons allemaal. En, en die verdeelt dat eigenlijk? Ja, zo of iedereen je niet krijgt kom... daar een aandeel in. Hoe dat gaat uh, werken, dat weet ik uh, nog niet. Maar ik was in ieder geval blij mee dat uh, ditmaal... want meestal is het in dit land toch zo... dat een heel klein aantal mensen erg rijk wordt... van uh, iets waar iedereen profijt van zou kunnen hebben. Dus ik denk, nou ja, misschien is dit een uh, eerste uitzondering op die regel. Ja. Dus dat zou goed zijn. Nou ja, en... Of als wij allemaal goed begrijpen, dan heeft goud de toekomst in deze tijden van de economische crisis. Dus wellicht dat Mongoli daar nog mooi <lacht> nou, uitspreekt. Ja. Ja. Zeg, waar ben jij in het dagelijks leven mee bezig in Magoli? Nou, Op dit moment sta ik met één werkhandschoen aan op, de, op onze hasja. Dat hasja dat is een soort zo, om uh, een, een terrein, een stuk terrein met een schutting eromheen. En We hebben hier een uh, terrein gekregen in het midden van het dorp. Ja. En daar heb ik verschillende huizen opgebouwd, meestal van blokhutten of blokhuizen, dus van boomstammen gebouwd en die zijn we nu opnieuw aan het bijten. Uh, okay. Daar was ik net mee bezig. Ja. En in die zin, ja, een aantal mannen die hier zijn hier aan het werk en uh, mijn dagelijks leven dat is zeer, zeer variërend, ja. de afgelopen in de winter is het heel koud. Ja. Dus het is vaak uh, min dertig, Maar dan wordt er dus buiten bijna niks gedaan. Er kan niet worden gebouwd of gewerkt. En dan stelt het leven zich veel meer binnen af. Ja. En dan in de zomer dan wordt maximaal gebruik gemaakt van de tijd. Dat het. Nou ja, het wordt nu. Er is nog niks groen hier, maar het wordt in ieder geval warmer. Dus uh, beginnen we snel met uh, het klaarmaken van die dingen die we vorig jaar niet konden bouwen. Want jullie zijn daar bezig met een soort project. Dat, die, die, die blokhutten. Eh, dat is nog steeds groeiende? Ja, daar wonen... Ja, daar is een... Uh, we hebben vijf uh, van die blokhuizen hier gebouwd op een uh, terrein. En in het midden een hele grote, zo'n ronde zaal. Zo'n keer heet dat een, uh, een zaal waar, in de vorm van een Mongoolse nomade tent. Ja. En hier vindt eigenlijk, is eigenlijk een uh, gemeente ontstaan. En wat wij uh, belangrijk vinden is... omdat gewoon het dagelijks leven van mensen beïnvloeden. Be be dat mensen niet alleen maar één keer in de week in hun dienst komen en denken oké, okay, christelijk leven is dat is het. Ja. Maar dat ze werkelijk uh, in het dagelijks leven dat je mensen uh, helpt om um, ja, te begrijpen wat christen zijn voor je, alle dag, uh, je dagelijks leven inhoudt. En daarom, dus daardoor zijn we, daarom zijn we ook blij dat we hier mensen hebben die dus samen met ons kunnen wonen. Dus je bouwt ook een soort leefgemeenschap rondom die gemeente heen? Ja, het is een, precies wat je zegt, een leefgemeenschap. Ja, ja. De mensen, ik zie nu drie mannen die zijn aan het werk. Ja. Dat zijn allemaal voormalige alcoholisten. Alle mannen die hier in de leefgemeenschap wonen of dagelijks betrokken zijn. Het zijn vrijwel vrij allemaal mensen die een alcoholverleden hebben. Dat is een heel groot probleem hier. Ja. We hebben ook jaren gewoon gedacht van hoe kunnen we daar verandering in zien komen. En dat is nou echt super dat we echt een groep mannen hebben... die daar nu echt gestopt zijn met drinken... hun gezinsleven weer op de rails hebben. En nu beginnen ook om in zo'n werkproject ook andere mannen te betrekken... zodat ze hen ook kunnen helpen om zonder alcohol te leven. Maar zijn jullie begonnen als een verslavingszorginstelling? Of zijn jullie begonnen als, nou ja, moet ik het zeggen, ja, stellingspost... Ja, ik ben een ras-echte zendeling, hoor, moet je zien. Ja. <laughs> dus we zijn hier... En, we, ik ben hier met een, um, een, Duitse, land of een uh, Duitse hulporganisatie, maar dat is een christelijke een zendingsorganisatie. En wij ja. zien, gewoon in onze optiek, is dat een van het ander niet te scheiden. Nee, nee. Dus je denkt, aan de ene kant wil je heel praktisch helpen. Er zijn op dit moment in de keuken, wordt er gekookt en er komen mensen eten die vuilnis verzamelen. Ik denk, ja, dat is ook... Bijbels, hè? dat je niet alleen zegt van nou, het ga je goed, maar dat je probeert om er wat aan te doen. Ja. Maar tegelijkertijd weten we ook van ja, dat is allemaal hulp die maar zijn we... uh, even prettig is, maar waar, daarmee verander je niet het leven van de mensen. En wij zijn ervan overtuigd, die echte problemen, dat, echt, dat ze zelf in een relatie met God uit dat soort patronen kunnen komen. Daarom doen we beide. Maar de mensen die nu in die keuken zitten te eten, dat zijn mensen, je zegt, die vuilnis verzamelen. Ik dacht eerst even, dat is een vuilnisophaaldienst, ja. maar dat is hun dagelijkse levens. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, gewoon mensen die zo arm zijn. Armoede is hier een jo. groot probleem. Ja. Dat ze ja, rotzooi verzamelen om te kijken of ze daar nog een brand, iets brandbaars uh, om hun huis te verwarmen. Ja. Of nou ja, zelfs tot uh, met etensresten. En oude flesjes die ze dan weer verzamelen en voor een uh, prik van verkopen om in ieder geval weer uh, een, een maaltijd te hebben. Ja. En dat is natuurlijk echt een hard leven. Ja, zeker. En uh, je hebt nu heel veel alcohol verslaafd. Heb je ook veel drugsverslaafden in de, in, de, nee, in de club? Nee, lukt veel minder, hoewel het schijnt in de hoofdstad nu wel meer zo cocaïne en zo. Dat hoor ik alleen maar hoor. Ik ken zelfs niemand die met drugs bezig is. Nee. Maar hier is gewoon, ik weet niet of dat ook met de Russische verleden te maken heeft, vodka. Dat is zo, je ziet hier elke dag dronken mensen op straat zwalken. Yeah. En wat hier ook vaak gebeurt is dat dronkenschap direct met uh, agressie gepaard gaat. Yeah. Dus er is veel geweld in gezinnen, veel geweld ja, op straat en uh, volle gevangenissen enzovoort. En dat heeft allemaal met dit uh, probleem te maken. Ja. Yeah. We gaan zo even verder praten over die gevangenis, want volgens mij had je daar ook nog een verhaal over. Maar ik krijg net het seintje dat we Metafloor ja. Floor ook aan de telefoon hebben vanuit okay. Israël. Ja. Goedemorgen. Goeiem... Ja, goedemorgen, Meta... ja, goedemorgen. daar ah, ben ik. Het is gelukt, het, het is gelukt. Het is helemaal gelukt, ja. Wat fijn. Ja, ik zit even, ook voor de luisteraars hoor, uh, is het uh, voor jou, uh, hoe laat is het nu bij jou? Uh, het is ietsje later dan in Nederland. Ietsje later. Uiteindelijk wordt geschreven. Ja, oké, okay, ja, dat scheelt, uh, scheelt maar een uurtje dus. En uh, uh, mijn eerste vraag is altijd, wat is het nieuws van de dag bij jullie? Kan je er al iets over zeggen om kwart voor zeven ochtends? Wat zeg je? Wat is het? Het nieuws van de dag bij jullie. Het nieuws van de dag? Um, nou, ik weet niet wat nu het grote nieuws is, maar ik uh, sta nu buiten in de en Het is vrij rustig. Ja. Uh, en dat is vooral omdat een en het Paasfeest, wat dit jaar allebei uh, gelijk viel, ja. alweer afgelopen. Dus het is gewoon heel rustig op straat. Want jullie hebben net een ontzettend druk weekend gehad. Het is ongelooflijk geweest hier, ik gewoon over het hoofd lopen. Ja. En dat zijn allemaal uh, mensen uit de hele wereld die Pasen willen vieren in Jeruzalem? Uh, ja, wel veel. Het waren de mensen uit, uh, ze komen echt van over de hele wereld vandaan. En het is vooral heel populair voor uh, christenen uit Oost-Europa. Ja. Uh, Christen uit Nederland zie ik hier niet zoveel rondlopen met Pasen, die komen liever als dat rustiger is. Uh, maar het zijn mensen echt van over de hele wereld die hier naartoe komen om hier, nou dat is dat gaat vaak met veel emoties gepaard, om dan hier op de plek zelf het feest te kunnen vieren. En hoe, uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Gaan ze allemaal naar, naar de kerk toe? Of doen ze ook nog allemaal dingen eromheen? Ja, mensen combineren daar natuurlijk een hele reis omheen. Dus mensen gaan ook naar Galilea om... Uh... Waarde, zogenaamde heilige plekken te bezoeken. Ja. Maar hier in Jeruzalem uh, is het vooral de kerkdiensten die men viert. Uh, ook luchtdiensten worden ook gehouden. Uh, nou, mensen die uit de Oosterse traditie komen, die vinden het erg belangrijk om de Via Dolorosa, de levensweg, te lopen. En dat is dan vaak ook heel letterlijk met een houten kruis die ze op hun rug meedragen. Dus het is ook heel visueel om mensen te leven. Ja, ja. En dus je hebt een. Nou, dat is echt wel volgens mij een, een bijzonder weekend dan om mee te maken in Jeruzalem. Ja, het is een bijzonder weekend om mee te maken, hoewel het ook altijd wat apart is. Um, ik werk zelf bij een Palestijnse organisatie, een Palestijnse beweging, een christelijke beweging. En de Palestijnse christenen met wie ik werk, uh, die op de Westbank wonen, die ook heel graag naar Jeruzalem hadden gekomen die uh, hebben geen toestemming gekregen om hier te zijn. Dus dat is dan weer uitermate pijnlijk. Ja, ja. Ja, want daar ben jij de afgelopen tijd ook druk mee bezig geweest? Met... Uh, ja. Ik, ik ben gestationeerd bij een Palestijnse organisatie. Ja. Een Christelijke Palestijnse organisatie. Waar ik dus in principe gewoon werk... Ja, op de uh, uitgifte van vergunningen door het Israëlische leger... Aan de Palestijnse moslims en Palestijnse christenen, daar heb ik natuurlijk geen invloed op. Nee. Uh, maar die verhalen hoor ik wel van mensen. En dat geeft natuurlijk ook wel frustratie dat men ook heel graag met passen naar Jeruzalem wil. Uh, maar de Westen denk ik werd helemaal afgesloten deze keer. Ja. Dus men kon daar uh, niet uit. Nee, nee. So, uh, het is een bijzonder focus op de wereld, uh, meten. Want ik heb aan de andere kant heb ik Hanneke van Dam zitten. Op de andere mm -hmm. lijn. En Hanneke die is op dit moment uh, huizen aan het verven in Mongolië. Um, <laughs> dat, is, dat is een heel andere klus volgens mij uh, dan waar jij mee bezig bent. Want jij bent volgens mij veel met formulieren en, en teksten bezig. En uh, Hanneke die zit ondertussen met uh, in de andere hand nog een werkhandschoen en een kwast geloof ik. Klopt dat een beetje Hanneke? Ja, ja, ik ben weer twee uh, balken verder. <laughs> ik heb uh, geluisterd naar jullie verhaal, ondertussen twee uh, balken bruin gemaakt. Dus, uh, Kijk eens ja, we aan. Ja, net snijden uit twee kanten vandaag. Ja. Hey, uh, voordat we even naar Meta gingen, uh, je, je, bent, uh, je bent ook aan het werk met uh, gevangenen, heb ik gehoord. Ja, ik zelf niet. Hè. Ik ben hier, maar in ieder geval, dat is, toen ik hier kwam, toen was ik in het begin was een beetje zo'n one-woman-show. Want dan toen had ik nog geen team of zo. Nee. Maar mijn eerste doel was gewoon te kijken om lokale mensen die dan christen zijn geworden. Mm -hmm. Om die te trainen tot medewerkers en leiders ook. En nu is er een aantal jaren verder, zie ik gewoon hebben een echt fantastisch team. Ja. En een van de mannen die nu ook de pastor is van onze gemeente. Ja. Hij heeft zelf een heel zwaar alcohol en crimineel verleden is christen geworden. En heeft een enorm hart juist voor dit soort uh, mensen. Ja. Yeah. En um, hij krijgt, hij wilde al drie jaar zo graag in de gevangenis, maar kreeg steeds geen vergunning om daar uh, binnen te komen. Ja. Yeah. Om gewoon met de mensen te spreken. En um, dit jaar waren we, was ik samen met hem en zijn vrouw en nog een teamgenoot waren we in Nederland. En dus toen hebben de andere teamleden. En hij zo spontaan zijn ze naar de gevangenis gegaan en heeft gezegd, mogen wij met de gevangenis spreken? En dat was een grote verbazing. Toen zei de gevangenisdirecteur, die zei, nee, ja, kom over twee uur maar. En zij dachten van, ja, een handje vol mensen misschien. En er zaten 200 mannen zo. Die waren bij elkaar gebracht in hun uh, zaal. Yeah. Nou, ga je gang. En, en toen hebben ze uit hun eigen leven verteld en dat heeft deze mensen zo aangesproken dat ze daarna... ...brieven schreven we aan de directeur van mogen we deze mensen weer horen. Want Die vertelde dat ze zelf crimineel waren en gewelddadig en alles... ...maar dat ze veranderd zijn en dat ze niet meer drinken... ...dat ze niet meer hun vrouw slaan enzovoort. En dat gaf zo'n hoop voor die mensen die denken van nou ik kan hier nooit mee stoppen. Ja, die dat zeiden ook vroegen. en nu hebben we elke maand, uh, maand zo'n grote bijeenkomsten daar. En ook zijn ze bezig om een bibliotheek in te richten met goede boeken... En een werkplaats waar mensen zelf werkhandschoenen kunnen maken. Zo. Maar dat zijn dus ook mensen met verslavingsverleden daar in de gevangenis? Ja. ja. Dus die mannen die hier nu aan het bouwen zijn, die gaan dan tussendoor doen ze ook dat soort projecten. Dus voor ons heeft dat, zoals ik al zei, alles met elkaar te maken. Dat je aan de ene kant het evangelie vertelt, maar dat ook laat zien met hele praktische daden gewoon. Ja, zo. <coughs> Mooi. Hey, ik ga nog even naar Jeruzalem toe, naar Meta. Want ja, <laughs> jij staat, jij staat okay. ook buiten, maar jij staat volgens dus mij... Me... Doe jij nog even een balkje? <laughs> Luister lekker mee. Ja. Meta, jij, jij staat ook op straat in Jeruzalem. Wat, yes. is, wat, wat, wat zijn nou de dingen waar jij uh, echt uh, druk over maakt op dit moment in, uh, in Jeruzalem? Uh, over de situatie hier. Ja. Um, nou, Wat me heel sterk bezighoudt is... Um, ik, ik heb hier veel contact uh, en met Palestijnen en met Joodse Israëli's... En wat ik hier zie is dat het voor uh, Palestijnen uh, steeds ingewikkelder wordt om zich uh, te verplaatsen. Ja. Uh, men kan van de westen niet naar Jeruzalem komen. Dus men kan vaak niet naar werk, naar school, naar familie uh, toe. Dus dat houdt me bezig. Ik zie hier in Oost-Jeruzalem dat uh, uh, steeds meer Palestijnen uh, op straat gezet worden... Uh, omdat hun huis wordt gedulddozen door, door de Israëlische overheid. Of omdat ze gewoon simpel op straat gezet worden. Yeah. En dat houdt me erg bezig. Ja, dat kan me voorstellen. Maar ben jij er ook aan, Ik bedoel, je maakt je er druk over, maar ben je er ook actief uh, uh, een rol in aan het spelen? Um, ja, ik doe uh, mee met een groep uh, Joodse Israëli's die zich daartegen verzet. Yeah. Dus dat is mijn eigen betrokkenheid erbij. Um, vanuit Sabiel. Uh, ...werken we vooral aan bewustwording. Yeah. Dus in de zin dat we het verhaal verder willen vertellen... ...dat we belangrijk vinden dat mensen in het Westen ook weten wat er hier gebeurt. Yeah. Dus dan is het meer het rondleiden van delegaties. Uh, het schrijven daarover. Uh, zodat mensen in het Westen ook weten wat de situatie hier van Palestijnen is. Ja. Yeah. En uh, ik kan me voorstellen dat dat wel een, een klus is die je doet... ...die, nou, die ook wel omstreden is daar omdat je um, natuurlijk wel, je, je, je beweegt je wel, uh, je neemt het op voor mensen die in een conflict situatie zitten. Ja, als je het opneemt voor mensen die in een knel zitten, dan uh, wordt dat niet altijd uh, in dank afgenomen. Ik denk dat in Nederland ook geldt op het moment dat je inzet voor uitgeprocedeerde asielzoekers bijvoorbeeld. Hmm. Op het moment dat je het hebt over mensen in de marge, uh, dan hebben mensen die het daarover te zeggen hebben, die zijn dat niet nou. altijd fijn. Dus dat klopt. Um, ik ben bijvoorbeeld afgelopen zaterdag een dag meegeweest met een groep Joodse Israëli's ook. Die een minderheid zijn um, uh, in de zin dat ze zich verzetten tegen uh, wat er hier op de Westbank gebeurt. Ja. Uh, we zijn meegeweest een dag, dat was gewoon vrijwilligerswerk wat ik deed. We zijn een dag meegeweest om Palestijnse boeren en te begeleiden, Om hen zo te... Um, Bescherm, bepaalde bescherming te bieden tegen geweld van Joodse kolonisten en van het leger ja. en natuurlijk is het leger daar niet blij mee als we daar zijn maar tegelijkertijd zien we wel dat het invloed heeft en dat Palestijnse boeren op zo'n moment toch een dag rustig hun werk kunnen doen maar jij gaat dus mee omdat je eigenlijk nou ja, buitenlandse ogen bent, westerse ogen ja precies, ja. op het moment dat je daar als buitenlander bij bent, of als Joodse Israëlis en ook Joodse Israëlis die meegaan ja. dan biedt dat een bepaalde bescherming Terwijl als Palestijnen alleen zijn... dan weten ze dat ze niet de hele dag hun werk kunnen doen. Ja. Maar ik zeg net ook van omdat het om steden is... maar uh, de, de, wat er over Israël wordt gedacht... dat is in Christelijke Kring natuurlijk ook... Uh, nou, nou, er wordt heel verschillend over gedacht. Maar mm -hmm. krijg je vanuit die hoek ook nog kritiek op... dat je het eigenlijk opneemt voor de mensen in de Palestijnse gebieden? Uh, ja, dat is zeer divers. Vanuit mm. Nederland bedoel je dan, denk ik. Ja, ja. Vanuit Nederland krijg ik zeer diverse reacties... Het zijn, uh, ik ben uitgezonden in kerk Nederland. Vanuit de protestantse kerk krijg ik ook zeer veel reacties van mensen die uh, zeer betrokken zijn op de situatie van uh, Palestijnen. En het heel belangrijk vinden dat er uh, vanuit het oogpunt van recht en gerechtigheid gekeken wordt naar de situatie hier. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen in christelijk Nederland die... Veel moeite hebben zodra uh, het woord Palestijn wordt genoemd. Yeah. Simpelweg omdat men het te ingewikkeld vindt om onder ogen te zien dat het Joodse volk daar veel sympathie voor is. Yeah. En waar wij vanuit Nederland denk ik ook een betreffende verantwoordelijkheid naar hebben. Maar dat wat uh, het Joodse volk op dit moment doet hier in Israël, dat dat niet alleen maar heel geweldig is. En dat dat voor de Palestijnen op dit moment uitermate ingewikkeld is. Het yeah. is ingewikkeld om onder ogen te zien. Dus natuurlijk, er zijn mensen die dan uh, vooral vanuit hun weerstand denk ik, daar uh, problemen mee hebben. Ja, ik begrijp het joh. Zeg, is er ook nog uh, ander nieuws uit Nederland wat bij jullie is binnengekomen waar je je druk over, of tenminste waar je druk over maakt, maar waar, waar je van hebt gehoord, uh, Meta? Ik weet dat het Nederland heel mooi weer is. Het is nee, heel mooi ik, weer. Ja, nee, ik, we hebben hier natuurlijk ook meegekregen de schietpartij in Alphen. Ja. Uh, en dat is iets wat hier ook al binnenkomt. Uh, Geweld is hier aan de orde van de dag, ja. uh, dus dat is iets wat men in Nederland, wat men hier uh, niet direct verwacht, dat het ook in het rustige Nederland gebeurt. Ja. En dat is iets wat mij persoonlijk dan natuurlijk ook wel raakt, als ik hoor dat daar uh, zomaar mensen die de weg worden neergeschoten. Ja. En uh, Hanneke, in Mongolië, heb je er volgens mij ook zelfs van gehoord, of niet? Ja. Ja, ik hoorde dat het was, uh, dat kwam op Deutsche wellen. Er kwam uh, alleen maar, ja, als er iets spectaculairs gebeurt in Nederland, dan uh, hoor je dat. Ja. Dus dit uh, verhaal, ja, dat vond ik echt erg. Ja. Ja, nee, Nederland is daar ook echt van. Ik kan melden <laughs> namens de Nederlanders, maar we zijn er inderdaad behoorlijk uh, van, uh, van geschokt. Er zijn ook uh, twee herdenkingen geweest inmiddels. Natuurlijk met het laatste met koningin en uh, leden van het kabinet erbij, et cetera. Maar ja, dat ja. komt dus ook zelfs in Mongolië... Op zo'n klein dorp komt het door. Ja, ja. ja. ja ik heb echt gelukt dat het schijnt dat, uh, omdat ik hier in het dorp woon... Ik, ik ben een keertje, toen stoorde de Duitse zender zo. En toen heb ik gezegd, ja, kunnen jullie er wat aan doen? En hoezo hebben jullie eigenlijk die Duitse zender? En ja. uh, voor hoeveel mensen ze, ze zeiden, nou jij bent hier toch? <laughs> toen dacht ik, oh, het ziet er daaruit. Er zijn hier zeer weinig buitenlanders. Wat zo uh, vanwege mij... Ik ja. wil hier extra de extra erop hebben gedaan. Dus ik ben blij dat ik dat soort dingen toch kan horen. Ook al is het natuurlijk geen nieuws waar je vrolijk van wordt. Nee, nee, ik kan me voorstellen. Zeg ik wil jullie alle twee ontzettend uh, hartelijk bedanken. We zijn weer bijna bij de klok van zes uur beland, Meta Floor in Jeruzalem ja. in een drukke stadsomgeving. En uh, Hanneke van Dam met uh, uh, de, de, de verfkwast in de hand op het Dorpsplein. Ik wil jullie <lacht> alle twee ontzettend bedanken voor uh, dat jullie in uitzending waren en uh, ik wens jullie nog een mooie dag vandaag. Graag gedaan ja, en op een feine dag. En wij wij komen. Dag, wij komen met uh, deze rubriek aan het einde van uh, De Nacht op 1. Ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag. Wilt u nou nog even nalezen waar de mensen die we net spraken mee bezig zijn... dan kunt u naar de website eo.nl slash de nacht op 1. En uh, daar kunt u uh, alles nalezen over deze uitzending. Ook nog over het onderwerp Pester, over het boek wat we hebben besproken aan het begin van de nacht. En uh, wij gaan eruit met een uh, mooie plaat. En daarna komt het Radio 1 Chanaal. En ik denk dat dat weer met Lara Rens is en Marcel Oosten.